Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Kabelbedrijf Ziggo gaat fuseren met Vodafone. Als één provider met een vast en mobiel netwerk... willen de bedrijven de concurrentie aangaan met KPN, T-Mobile en Tele2. Beide bedrijven krijgen de helft van de gezamenlijke onderneming in handen. Waarschijnlijk is de samenvoeging van Ziggo en Vodafone eind dit jaar afgerond. De politie en Rijkswaterstaat willen een einde maken aan files die ontstaan door snelheidscontroles. Er is nu afgesproken dat Rijkswaterstaat de politie waarschuwt... als er problemen dreigen te ontstaan door de flitscontroles. Daarna kan het mobiele flitsteam besluiten te stoppen. Veel automobilisten trappen hard op de rem als ze in de berm een flitscamera zien. Dat leidt soms tot lange files en ongelukken. Het aantal ouderen dat na een acute ziekenhuisopname thuis overlijdt... kan fors omlaag als die ouderen betere nazorg krijgen... Bij 80-plussers daalt het aantal sterfgevallen met een kwart als ze nazorg krijgen van een wijkverpleegkundige, zegt een hoogleraar ouderengeneeskunde in Trouw. Veel ziekenhuizen sturen patiënten naar huis met de mededeling dat ze bij vragen altijd kunnen bellen. Eén op de tien stembureaus gaat niet open bij het Oekraïne-referendum in april. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS onder ruim 300 gemeenten. Bij de provinciale verkiezingen vorig jaar gingen in die gemeente nog ruim 7000 stembureaus open. Nu zijn het er 700 minder. Volgens sommige gemeenten is dat om de kosten te drukken. Nederlandse exporteurs willen dat het kabinet maatregelen neemt... om de controle van vrachtwagens bij de grenzen van een aantal Schengenlanden te versnellen. Controles die zijn ingevoerd vanwege de stroomvluchtelingen... kosten exportbedrijven nu al zo'n 2 miljoen euro per dag. Vooral de grenzen van Duitsland, Zweden, Denemarken en Frankrijk vormen een probleem. Het weer, eventuele mist, lost snel op. Daarna schijnt de zon. En het wordt 5 graden. Komende nacht opnieuw koud. Met in het oosten lokaal min 7 als minimum. Morgen iets meer bewolking. Maar het blijft wel droog. En dan wordt het 2 tot 4 graden. Dit was het. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Files met meer dan een kwartier vertraging op de A4. Rotterdam richting Amsterdam bij Zoeterwoude, 13 kilometer. Na 6 richting Muiden bij Muidenberg. 9 kilometer. A9 ook maar richting Amstelveen. Bij knooppunt Badhoevedorp 11 kilometer. Bijna een uur vertraging nog na een ongeluk op de A15. Van Rotterdam naar Gorkum bij Sliedrecht. Die file is 10 kilometer. Alle rijstroken zijn wel weer vrij. Ook op de A15, maar dan vanuit Gorkum naar Rotterdam bij Papendrecht 6 kilometer. A27 breda richting Gorkum bij Avelingen 11 kilometer. En op de N3 van Dordrecht naar Papendrecht voor de aansluiting met A15 6 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Let's go! go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 Only tonight, when the rest of the world, with whom I've crossed and have quarreled, lets me down so, for a thousand reasons that I know to share forever be the most, with all the demons I possess beneath the silver. The ocean dry, With all the vampires and their prides, we're all bloodless and blind. Jouw Valentijns Verzoekplaat is vanmiddag bij CFM. Van harte welkom, gebruik daarvoor onze Facebook-sites. Air everything. Jawel, we schakelen live over naar Groningen. zeggen goedemiddag, Rob Smits. Hé, hey, goedemiddag. Hé, hey, goedemiddag. Wat doe jij daar in het uh, Groningse? <lacht> ja. Oh, sorry, meneer. Ik ga wel even zitten. Oh, Dat zou mis ik niet. Sorry. Oh, het blij blijkbaar voor iemand zijn huis. Oh, jij. <lacht> Want jij bent aanwezig bij uh, de voetbalwedstrijd Groningen-Ajax. Dat klopt, ja. Ja. Ik, uh, Zo, uh, ja.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 Juppie. Kijk. Ja, ik kan wel foto's sturen, maar daar heb je niks aan op de radio zeker. Nee, maar die, die hebben we van je collega Gerard al gekregen. Ja, oké, dat is het goed. <laughs> Maar jullie zitten mooi precies in het midden van het veld, hè? Juist, juist, juist. Oké. Okay. Uh, en twee helften, twee keer 45 minuten, maar er komt nog een derde helft aan, hè? Ja, dat is gewoon nou zo dat ik kan beginnen. Lekker biertje in de handen. Wordt nog een onrustig hier in Groningen, denk ik. Oké, okay, maar de drie punten neem je weer mee terug naar Zandvoort? Uh, ja, ja, zeker weten. Er is het. Al vier minuten bestuurdertijd zitten we. Oké. Okay. Nog, nog, nog vier minuten. Is het uh, ja. uitverkocht? Het is helemaal uitverkocht, ja. Ja, het is een, inderdaad een derby van uh, voor FC Groningen, natuurlijk. Ja, wat, wat vind ja, je van het stadion? Ja, prachtig. Ik wil ja. er een uitprijzen. Een schitterend stadion. Ja, mooi, uh, mooi luxe, allemaal. Luxe stoelen. Heel oh, goed. Oké. Okay.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 Ja, altijd. Doei, doei. Doei, doei. Dat was Groningen, Rob Smits en Gerard zitten daar bij de wedstrijd van vandaag. Groningen-Ajax. Daar staat het 0 tegen 2 in nog maar een paar minuten te spelen.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 This time is gonna last Gerdersen en Jesse. Ook deze plaat is weer aangevraagd. Speciaal voor Valentijn. Voor een Valentijn. Laat ik het zo zeggen. Nou, daar ze zaten we in Groningen bij Rob Smits en Gerard Piri. Die aanwezig zijn bij de wedstrijd. We hebben het over Groningen en Ajax. Daar is het uiteindelijk toch nog 1 tegen 2 geworden. Dankjewel. Dat is een spannend einde van deze wedstrijd. De treffer hebben ze nog gemaakt, heeft ze in Groningen. Zo is dat. Goed. Nou, het belangrijkste nieuws in Zandvoort was natuurlijk wel van afgelopen vrijdag.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 Maar ik heb het volste vertrouwen in deze nieuwe jonge generatie... die dit avontuur met het juiste gevoel aangaan. Dus het voorbestaan van het Circuit Park Zandvoort is uh, bij deze geregeld. We zeggen gefeliciteerd aan de nieuwe eigenaren van het Circuit Park Zandvoort. Ja, zodra dadelijk het Cfnb bericht. Blijft het zo regenen of uh, gaat het toch nog droog worden vandaag? Nou, hoor, worden het dadelijk vooral met jou maar eerst Hans de boy en een vrouw zoals jij...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 maar ontkom ik er niet aan, hè, vandaag? Nee, nee, nee, nee, nee, nee. dit is Joe kokker en uh, you can leave your head on. Daarvoor trouwens Hans en een vrouw zoals jij. Ja, het is 2.15, uh, 3. Laten we gaan kijken naar het weer voor de komende dagen. En beginnen natuurlijk met vandaag, want... Wat is net weer, Albert -Jan? Ja, nog even terug naar uh, afgelopen nacht. Afgelopen nacht was het bewolkt en viel er van tijd tot tijd regen... en zo nu en dan ook smeltende sneeuw.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 De desklassing nu van Narada Michael Walden. Hier is Kimmy Kimmy Kimmy.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 Speciaal voor Valentijnsdag, jawel. You're uh, Peter Frampton and Baby I Love Your Way.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 De Tilburgers wisten hun kansen niet te benutten tegen de Graafschap. 0-0. Dan Vitesse, SC Herenveen, daar werd het 3 tegen 0. Vitesse schudt Herenveen af. Vitesse heeft in de eredivisie eindelijk weer eens een zege geboekt... De Arnhemmers wonnen vier keer op rij niet. Maar tegen SC Heerenveen kwam aan die reeks een einde. De Vriezen werden met 3-0 verslagen. Nou, we waren ze juist al live uh, bij Groningen. Groningen, Ajax, daar werd het 1 uh, tegen 2. En dan om uh, half drie zijn er twee wedstrijden gestart, Albert-Jan. Uh, ja, uh, uh, uh, ja, half Ja, drie. Uh, Pek Zwolle, dus, uh, Zwolle die, die, die had, daar lag vanmorgen sneeuw. Mm -hmm. Dus ze moesten eerst sneeuw schuiven.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 Uh, dat gaat de NEC winnen. Oké, okay, nou, bij deze weer. Ja. <laughs> We houden de wedstrijden voor je in de gaten bij Zandvoort op zondag. Nogmaals een heilige goeiemiddag. Het is Valentijnsdag en dit is ook zo mooi voor die dag, hè. Ten Sharp is hier. with me As long as you are by my side Talk or just say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 I try to hide. <laughs> I was always. always deze single van Ten Sharp, You're the You... en inderdaad, Albert-Jan, ja hoor, je had het goed. <laughs> en zo dadelijk... Nee, je mag niks zeggen. Ik heb je microfoon <laughs> lekker dicht. Zo, Zometeen gaan we eens even kijken naar het schaatsen... en dan krijg je de einduitslag van de heren uh, van ons. Albert-Jan is je druk aan het schrijven, dus dat gaat helemaal goed komen. Zo dadelijk hoor je daar veel meer over bij Zalvoort op zondag... naar deze van Kim Wild en de Four Letter Words...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 Looking for romance, star barbara so I thought I'd take a chance of Barbara Barbara Ann, Barbara Ann, Barbara Ann, Barbara Ann, Barbara Ann, Barbara Ann, Barbara Barbara